Reputatiecoaching podcast nummer 127. Op het moment dat deze podcast uitkomt, zit ik in de bus richting Duitsland om een paar dagen lang foto's te maken. Daarover zo meer. Positieve reviews ontvangen is leuk. En reageren op zowel negatieve als positieve reviews loont. Meer over reviews, ik heb een voorbeeld van een succesvolle reviewstrategie en een voorbeeld van een minder succesvolle methode om reviews te verzamelen. De podcast van vandaag sluit ik af met een omvangrijk topic over het belang van eigen baas zijn, over je infrastructuur en je data om daarmee schade in geval van calamiteiten te minimaliseren. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 De Stichting Against Cancer organiseert tweemaal per jaar een vierdaagse trip naar twee pretparken in Duitsland... voor gezinnen waarvan één of meerdere kinderen kanker hebben. Op die manier wil de stichting een glimlach geven aan kinderen die bezig zijn met hun race tegen kanker. Vorig jaar oktober ben ik ook mee geweest. Toen waren er 25 gezinnen mee. Ik heb gehoord dat deze reis maar liefst 40 gezinnen meegaan. Mijn taak is het maken van foto's. En dan geen tranen trekkende dramafoto's... maar inderdaad kinderen met kanker samen met hun ouders, broertjes en zusjes... die allemaal met een smile van oor tot oor een paar dagen zorgeloos kunnen genieten. Vorige trip heb ik samen met fotograaf Martin Stevens, die nu ook weer mee is... meer dan 1200 foto's gemaakt, nabewerkt en via de stichting aan de gezinnen doen toekomen. Een aantal kinderen dat ik toen heb gefotografeerd is inmiddels al overleden. En al hun ouders zijn reuze blij met de foto's die wij toen hebben mogen maken... Want het zijn hoogstwaarschijnlijk de meest recente positieve herinneringen aan de zware tijd die het gezin heeft doorgemaakt. Vanzelfsprekend maken Martin en ik de foto's geheel belangeloos. De feedback en dankbaarheid die we krijgen van de gezinnen is namelijk onbetaalbaar. Waarom ik je dit alles vertel? Nou, maar al te vaak zijn we als ondernemer continu gefocust op geld, geld en meer geld. Maar dat is niet alles. Als je de verhalen hoort van de gezinnen waar ik het zojuist over had, dan word je opeens geconfronteerd met een wereld waarvan je het bestaan niet wist. Een wereld van ziekenhuisbezoeken, ziekte, zorgen, spanning, onzekerheid... en tenslotte het overlijden van je kind. Dat wens je niemand toe. En als je dan wordt gevraagd of je foto's wilt maken... dan zeg je natuurlijk meteen volmondig ja. Want geld is niet alles. Dus mijn advies is, doe binnenkort ook eens een keer iets geheel belangloos voor je medemens. Je krijgt er meer voor terug dan geld goed kan maken. Maar al te vaak nemen we dingen als vanzelfsprekend aan en leggen ze vervolgens meteen naast ons neer en gaan door in de waan van de dag. Zojuist had ik het over Martin Stevens, de fotograaf uit Rotterdam. Hij postte het volgende review op de Google Plus pagina van Fotoromp in Utrecht. Ik heb inmiddels drie bestellingen gedaan bij Fotoromp. Deze zijn allemaal vlekkeloos en snel geleverd. Ook een fabrieksdefect aan een camera werd razendsnel zonder gezeur opgelost... door omruilen naar een vonkelnieuw exemplaar. De contacten, via mail of telefoon, verlopen zonder uitzondering snel, correct en tot volle tevredenheid. Ik ben nog nooit in hun zaak geweest, maar de Google Business View laat prima zien dat ook hun zaak er keurig uitziet. Ik ben gewoon zeer tevreden en soort Service is toch exact de reden waarom ik nog graag in contact kom met een echte winkelier. Een pluim. En het leuke is dat Martin vrijwel meteen feedback kreeg van de fotohandel. De winkelier schreef hem terug. Goedemiddag meneer Stevens. Zag net uw review voorbij komen. Leuk te lezen dat u zo tevreden bent. Kan mijn dag niet meer stuk. Met vriendelijke groet, Joris Romp. Dat antwoord ontving Martin per e-mail. Grappig genoeg houdt deze ondernemer dus wel de reviews in de gaten en reageert hij erop met een persoonlijke e-mail, heel goed op zich. Daarmee is deze ondernemer al beter bezig dan 95% van de ondernemers die wel reviews ontvangen, maar er niets mee doen. En weet je hoe FotoRomp het nu nog iets beter zou kunnen doen? Door niet alleen de persoonlijke mail te sturen, maar ook Martin nog eens online op de Google Plus pagina te bedanken. Want op die manier laat je naar de buitenwereld zien dat je actief bent met je bedrijf en dat je om de tevredenheid van je klanten geeft. Dat zou deze review management strategie dus helemaal compleet maken. Maar op zich een goede actie voor fotoromp. Wat kun je verder nog uit leren? Om Martin te citeren, reviews ontvangen is leuk. Om die reden post ook eens een review voor een ander. Die ander is er namelijk ook erg blij mee. En sommige bedrijven begrijpen ook heel goed hoe je moet omgaan met negatieve reviews. Zo vertelde ik je onder andere in podcast 67 en podcast 79 hoe je moet omgaan met negatieve reviews. Martin deelde nog een leuke ervaring met me, dit keer nadat hij een minder positieve review had geplaatst. Ik schreef zojuist dat reviews ontvangen leuk is en het effect dat dus ook heeft als anderen een review ontvangen. Zojuist heeft Druckwerk Deal bewezen hoe goed je met een minder goede review kan omgaan. Binnen vijf minuten na het posten van mijn kritische review werd ik gebeld door Carlijn van Drukwerkdeal. De zeer vriendelijke dame had een luisterend oor, was duidelijk niet bezig met ontkenning, maar wilde graag weten wat er verbeterd kon worden. Ze beloofde ook zeker aan de slag te gaan met mijn kritieken. Het effect is dat mijn review per direct outdated is. Natuurlijk, de ervaringen blijven, maar Carlijn maakte duidelijk dat drukwerkdeal wel degelijk ook goed kan communiceren. Dat is namelijk precies het punt van mijn kritiek. Zoals je ziet dienen reviews niet om een bedrijf de grond in te boren. Je hoopt dat men er iets van leert van jouw feedback. Als ondernemer moet je dus eigenlijk ontzettend blij zijn met elke feedback, omdat je dat kunt gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van je producten en of je dienstverlening. Tja, herinner je je nog mijn video en verhaal over onze ervaringen met de Vision zonnebrandcrème? Ik vertelde het eerst over deze ervaring in podcast 88. Later kwam het ook weer even aan bod in respectievelijk podcast 96 en 121. Toen zegde men mij toe twee flacons op te sturen. Die ontving ik vlak daarna op per post met erbij een kaartje met er op de volgende hand geschreven tekst. Succes ermee. Fijne zomer met Vision. Dus ook de importeur van Vision zonnecreme heeft het goed begrepen. Zij hebben mij aangehoord en nu twee nieuwe flacons met een zonnecreme van een andere samenstelling opgestuurd om die te testen. En dat gaan we doen. Want van het zomer gaan we wederom naar Spanje. En als dan blijkt dat alle negatieve ervaringen van vorig jaar zijn verdwenen... dan zal ik dat zeker in een videoreview laten weten. Naast actief reageren op reviews... moet je ook continu actief blijven met het verzamelen van reviews voor je bedrijf. Het ene bedrijf doet dat beter dan het andere bedrijf. Dat is zo leuk om te zien. Een aantal weken geleden was ik in Hotel De Lange Man in Montchau, al waar de eigenaar van het hotel ontzettend goed begreep hoe je reviews moest verzamelen. Want... Om te beginnen ontving ik bij vertrek meteen een kaartje met een rechtstreekse URL waar ik een review kon posten. En na mijn verblijf ontving ik een gepersonaliseerde mail of ik een recensie wilde posten met een link naar de exacte pagina. Afgelopen weekend zaten we met vrienden in een park in Zeeland. Daar lagen kaartjes op de toonbank te wachten tot iemand ze alsjeblieft zou willen meenemen. Natuurlijk nam ik er eentje mee. En dit kaartje was een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ik heb de afbeelding van de voor- en achterkant van het kaartje opgenomen in de show notes. Het probleem met het standaardkaartje van Zoever is dat het mensen alleen maar vraagt om naar zoever.com reviews te gaan om vervolgens daar eerst de accommodatie op te moeten zoeken om dan eindelijk een review achter te kunnen laten. De klou van het verzamelen van reviews is dat het zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. Het is dat ik een doorzetter ben als het gaat om reviews te plaatsen, maar de meeste mensen haken in een dergelijk geval echt af. En dat bepaalt nu net het verschil tussen 52 recensies en 402 recensies. Leer hiervan dat je het je klanten, gasten of patiënten zo gemakkelijk mogelijk maakt om recensie te posten. Vraag dus bijvoorbeeld alleen mensen met een Gmail-adres een recensie te posten op Google+. En niet mensen met een Hotmail-account. Want de kans is groot dat die niet eens een Gmail-adres hebben. En controleer ook of mensen actief zijn op Yelp vooral je ze uitnodigt een recensie te posten op Yelp. Anders is het echt zinloos. En als je het niet weet, verzamel dan reviews op branche-specifieke sites... Gratis generieke sites of in het uiterste geval op Facebook. Maar ga reviews verzamelen. Want reviews worden steeds belangrijker voor het voortbestaan van een bedrijf, praktijk of organisatie. Vorige week vertelde ik je in podcast 126 dat Apple Maps Connect inmiddels ook actief was in Nederland. En dat ik er nog geen officiële bevestigingsmail van had ontvangen. Hoewel de dienst inmiddels al enige tijd operationeel was in Nederland, ontving ik drie dagen geleden een mail van Apple met daarin onder andere de tekst Goed Nieuws. Apple Maps Connect voor het midden- en kleinbedrijf, dus haakjes MKB, is nu in meer landen beschikbaar. Ik vond het wel een beetje slordig dat Apple dit nu pas liet weten. Maar goed, nu is het in elk geval officieel. Je kunt je bedrijfsprofiel op Apple kaarten beheren in België, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en, en dus ook Nederland. Ik ontving overigens van een paar ondernemers die trouwe luisteraars zijn van de podcast, de mededeling dat zij ook al hun bedrijf hebben geclaimd op Apple Maps Connect. Als ondernemer ben je zogezegd eigen baas, dat is bekend. Maar ben je ook baas over je eigen content, je eigen data? En ben je baas over je eigen infrastructuur en alles wat erbij komt kijken, zoals domeinnaam, mailsysteem, webserver, backups, cloudopslag, Google Webmaster Tools account, Google Analytics account, social media accounts, Google Plus Mijn Bedrijf pagina of pagina's, content management systeem, softwarelicenties en fotorechten? Mogelijk heb je wel toegang tot alle gegevens... maar weet je precies wie er allemaal nog meer toegang hebben tot die gegevens? Over dit soort zaken wil ik het eens met je hebben. De reden hiervoor is dat ik recentelijk drie mensen heb geholpen die in de problemen zaten. De eerste persoon werd door haar domeinnaamprovider verplicht de website daar ook te hosten... terwijl ze niet tevreden was over de kwaliteit van de dienstverlening. De tweede ondernemer was helemaal geen eigenaar van zijn eigen domeinnaam... en kon dus niets meer doen toen zijn domeinnaamprovider failliet ging... Terwijl de derde na verhuizing naar een andere webhostingprovider problemen kreeg met softwarelicenties omdat de rechten op de software berusten bij de originele webontwikkelaar hosting hostingprovider Zoals je hoort, allemaal problemen die stuk voor stuk veel aandacht kunnen eisen en ook nog flinke kosten met zich mee kunnen brengen. Tijd dus om alles helder en inzichtelijk te maken en je toe te bewegen een inventarisatie te maken van alles waarvan jij denkt dat het van jou is of anders voor jou zou moeten zijn. Alles begint bij de infrastructuur, kortweg infra. Zonder DNS geen domeinnaam, zonder webserver geen website, zonder mailserver geen mail, etc. Het is dus van belang dat je, je infrastructuur goed op orde hebt... en dat je ook een goed inzicht hebt in alle onderdelen die ik zojuist opnoemde. Verder moet je voorbereid zijn op calamiteiten, zodat je online business geen gevaar loopt. Heb je een groter bedrijf, dan zou ik deze gegevens documenteren en centraal archiveren... zodat ook andere stakeholders erbij kunnen als dat nodig is. Als eerste, domeinnaam. Een domeinnaam koop je niet, want die kan niet jouw eigendom zijn... Een domeinnaam huur je, meestal voor de periode van een jaar. Daarvoor betaal je een gering bedrag aan administratiekosten. En na een jaar verloopt je gebruiksrecht en moet je opnieuw betalen voor een jaar gebruik. Sommige ondernemers vergeten dit of hebben helemaal geen zicht op wanneer ze de domeinnaam moeten verlengen. Soms zit het ook in het pakket van dienstverlening dat je bij een hostingprovider afneemt, inbegrepen. Desalniettemin moet een domeinnaam op jouw bedrijf of op jouw naam staan met jouw contactgegevens erbij. Anders kan degene op wiens naam de domeinnaam staat jou in een lastig pakket brengen en mogelijk zelfs chanteren. Daarom is het belangrijk dat je ten aanzien van je domeinnaam de volgende gegevens in kaart brengt. Bij welke partij is de domeinnaam geregistreerd? Wie is de zogenaamde registrar? Wat is de gebruikersnaam en het wachtwoord om de gegevens eventueel te veranderen? Op welke bedrijfsnaam is de domeinnaam geregistreerd? Wie is de contactpersoon? Is die nog wel werkzaam bij je bedrijf? Wat zijn de contactgegevens zoals e-mail, postadres en telefoonnummer? Ik heb je al eens eerder verteld. Ik registreer graag mijn domeinen apart van de hosting. Zodoende kan er nooit een impliciet vereiste koppeling komen tussen de domeinnaam en de hosting van de website of het mailsysteem. Op die manier heb je maximale vrijheid ten aanzien van waar je je website en je e-mail onderbrengt. En blijf je maximaal baas over je eigen DNS, oftewel domein Dan je mailsysteem. E-mail is een vereiste voor communicatie met de rest van, je, van de wereld. Daarvoor heb je een mailsysteem nodig. Je kunt vaak kiezen uit verschillende mailsystemen. Meestal krijg je die bij je website hosting, maar niemand verplicht je dat. Zolang jij maar controle hebt over je eigen domeinnaam... kun je alle soorten en smaken mail in de wereld kiezen. In het verleden gebruikte ik de gratis versie van Google Apps for Work... en toen die niet meer gratis was, gebruikte ik de e-maildienst van Outlook.com van Microsoft... Op een gegeven moment was die ook niet meer gratis te gebruiken en besloot ik over te stappen op Soho Mail. Die is nog steeds gratis en belooft ook gratis te blijven voor 10 gebruikers of minder. Andere ondernemers gebruiken Office 365 van Microsoft en hebben dan ook het bijbehorende mailsysteem. Het maakt niet uit welk mailsysteem je gebruikt, zolang je ook hier maar toegang hebt tot alle essentiële gegevens. Denk hierbij aan wie is je mailhostingprovider? Wat zijn de contactgegevens? Wat is de administrator gebruikersnaam en wat is het bijbehorende wachtwoord? Wat is het primaire e-mailadres dat wordt gebruikt als er een probleem is met de mail? En wat is het recovery e-mailadres dat wordt gebruikt als het primaire e-mailadres niet toegankelijk is? Welke e-mailadressen zijn er allemaal in gebruik? En heb je een procedure voor het overdragen of opschonen van de mail van werknemers die uit dienst gaan? Er zijn heel veel verschillende maildiensten en bedrijven switchen nog wel eens van de ene provider naar de andere en vergeten dan de eerste mailprovider op te zeggen. Daardoor kan het voorkomen dat je zonder het te weten tweemaal maal of soms zelfs wel driemaal maal betaalt voor mailhosting... ...terwijl je maar bij één partij de dienst afneemt. Kijk eens goed naar je periodiek terugkerende IT-kosten om te zien of dit mogelijk het geval is. Vervolgens je webserver. Als je de domeinnaam hosting van alles hebt losgekoppeld... ...ben je tenminste vrij om je website overal ter wereld onder te brengen. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je de DNS goed instelt. Maar wat als er een probleem is met je webserver? Of als je wilt verhuizen? Weet je waar je dan terecht kunt? Breng voor je website het volgende in kaart en documenteer dat ook. Wie is de hostingprovider van je website? Op wiens naam staat de registratie bij de hostingprovider? Wie ontvangt mails van de hostingprovider? Wat is de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen in de server, in die van toepassing? En wat is de gebruikersnaam en het wachtwoord voor FTP, oftewel Fall Transfer Protocol? En wie beheert de certificaten en wie heeft er allemaal een certificaat als er gebruik wordt gemaakt van SSH? Wat zijn de contactgegevens van degene die je kunt bellen in geval van een calamiteit? Let op bij kleine hostingpartijen die dikwijls een soort van reseller account ergens hebben. Want als zij hun rekening niet of niet op tijd betalen, dan kan het gebeuren dat jouw website als gevolg daarvan ook op zwart gaat en dus niet meer voor de wereld toegankelijk is. En daarmee kom ik dan ook meteen op het fenomeen backups, een van mijn stokpaadjes. Want maar al te veel ondernemers denken niet na over een backup-strategie in welke vorm dan ook. Je mag er nooit of te nimmer van uitgaan dat er vast wel ergens een backup wordt gemaakt. Dat is dodelijk in het geval van een calamiteit. Zorg daarom voor dat je ook de baas wordt van je backups. Regel je eigen backups in of laat het voor je inregelen... en zorg ervoor dat die op een plaats komen te staan waar je altijd bij kunt. Dag en nacht, ook in het weekend. En als het niet voor jou is, zorg er dan voor dat degene die voor jou de website... en alle overige IT beheert, erbij kan. Wat ik vaak doe met WordPress sites is het instellen van een automatisch... regelmatig terugkerende backup op een apart Dropbox-account... waarvan ik de ondernemer de toegangsrechten geef bij het overdragen van de site... Daarvoor gebruik ik altijd de gratis versie van de plugin BackWPUp. Deze kan niet alleen backups opslaan op Dropbox, maar ook in een folder op je server. Alleen raad ik af om daar alleen op te vertrouwen. Hij kan ook versturen via e-mail, maar ja, dat gaat al snel fout omdat backups vaak groter zijn dan de maximale bestandsgrootte die per mail kan of mag worden verstuurd. Ook kun je backups opslaan op een externe FTP-server, op Amazon S3, op Microsoft Azure, op Rackspace en op SugarSync. De gratis versie kan alleen totale backups maken, wat voor de meeste websites prima is. De commerciële versie kan ook incrementele backups maken... waarbij alleen nieuwe of gewijzigde bestanden worden veiliggesteld. Zorg er ook voor dat de procedure om de backup terug te zetten... de zogenaamde restore is gedocumenteerd... en altijd en overal toegankelijk is voor mensen die ervoor verantwoordelijk zijn. Test ook eens of je een backup wel kunt terugzetten met behoud van alle data. Ik heb namelijk wel eens gezien dat er trouw elke nacht een database backup werd gemaakt maar dat alle afbeeldingen en overige bestanden op de webserver niet werden veiliggesteld. Als je dan een ernstig probleem krijgt, zoals een gecrashed harddisk, ben je echt al je afbeeldingen en bestanden kwijt. Als we het dan hebben over het documenteren van alle gegevens om zo de controle over je eigen infrastructuur terug te krijgen, dan moet je met betrekking tot backups het volgende administreren. Hoe wordt een backup gemaakt van je site of servers? Welke data wordt er in de backup meegenomen? Waar wordt de data opgeslagen? On-site, offsite? site hoe vaak wordt er een backup gemaakt? Wat is het backupschema? Hoe lang worden backups bewaard? Wie moet er allemaal de backup terug kunnen zetten? En hoe moet de backup worden teruggezet? Ik weet het, het klinkt allemaal nogal overdreven, maar gebrek aan controle en te weinig inzicht in de wie, wat, waar, wanneer en hoe... ...is vrijwel een garantie dat je ooit eens in een crisis verzeld raakt die relatief eenvoudig voorkomen had kunnen worden. En dan baas over je eigen data... Als je eenmaal alle componenten van je infrastructuur in kaart hebt gebracht... die ik zojuist heb behandeld, dan wordt het tijd om eens naar je data te gaan kijken. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van opslag in de cloud... dan moet je weten op wiens naam, zeker met welke gegevens... het account bij de cloud hosting provider is aangevraagd... wie je in geval van calamiteit kunt benaderen, enzovoort. Ook moet je nadenken over hoe je omgaat met de data van medewerkers die uit dienst gaan. Wijs je die data toe aan iemand anders? Verwijder je het account... En als je iemand of een bedrijf in de arm neemt om je te helpen met het verbeteren van je online business... ...is de kans groot dat er wordt gevraagd naar je Google Webmaster Tools en je Google Analytics accounts. Zorg ervoor dat je logingegevens van de eigenaar van deze accounts hebt. Maak vervolgens andere mensen manager om ze toegang te geven, maar zorg ervoor dat jij de eigenaar blijft. Controleer ook periodiek of de mogelijk mensen toegang tot de gegevens hebben die geen toegang meer nodig hebben. Verwijder die dan. En maak ook een overzicht van alle domeinen en websites die onder die accounts worden beheerd. Documenteer ook centraal de logingegevens voor alle social media accounts. Wellicht een overvloed, maar gebruik complexe wachtwoorden en doe geen concessies hierin. Documenteer het account dat eigenaar is van de Google Plus Mijn Bedrijf pagina of pagina's. Beschrijf ook alle managers en of contentbeheerders. En verwijder hier ook mensen die geen toegang meer nodig hebben. Het CMS heeft vaak een administrator account dat bij installatie is ingevoerd door iemand. Documenteer de gebruikers met bijbehorend wachtwoord van de administrator of superuser van het systeem. Beschrijf ook alle andere accounts die toegang hebben met bijbehorende rollen. Maak een overzicht van alle plugins, services en andere software die wordt gebruikt. Leg de contactgegevens van de makers vast, zodat je die niet hoeft op te zoeken in geval van een probleem. En licenties zijn minstens zo belangrijk. Want vaak heb je licentiecodes nodig bij installatie. En het is vaak net wat er moet gebeuren bij een calamiteit. Herinstallatie van bepaalde software. Als je dan niet de licentiecodes hebt, dan kun je dus niet verder op zo'n moment. Tja, en dan fotorechten. Soms koopt een webontwikkelaar stokfoto's of andere afbeeldingen en gebruikt die in de site van een opdrachtgever. Bij de koop van de foto's wordt ook het gebruiksrecht bepaald en de media waarin de foto's kunnen en mogen worden gebruikt. Breng voor alle commerciële foto's in kaart wat de rechten zijn, wat ervoor betaald is, door wie en wanneer. Zo voorkom je de extreem hoge fees die zonder pardon van je worden opgeëist... zodra er een partij lucht van krijgt dat je voor de foto's buiten de overeengekomen licentierechten gebruikt. Ik kan me goed voorstellen dat je vindt dat ik overdrijf, maar geloof me, je zult me dankbaar zijn als jouw infrastructuur of jouw data eens iets overkomt en je kunt gewoon een fysieke of virtuele map van het schap pakken, de juiste gegevens erbij halen en aan de slag gaan met het beperken van de schade of het oplossen van het probleem. Dit laatste topic was nogal groot, dat weet ik. Daarom ben ik al begonnen met het maken van een document waarin je alle gegevens kunt opslaan. Dit document verstuur ik naar alle abonnees van de mailinglist zodra ik het gereed heb.